Wallon, geef er een cent voor het pirament, Het leven gaat door, het leven gaat voort. Want in de zon, op de maan, landen de kinderen in de straat.